start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Lot Lewin met het NOS journaal. Minister Jeziel Gus van Justitie en Veiligheid heeft op Twitter haar afschuw uitgesproken over het belagen van hulpverleners tijdens de jaarwisseling op meerdere plekken in het land. Zo raakten in Den Haag twaalf politiemensen gewond bij verschillende incidenten. Wel bleven excessieve ordeverstoringen volgens haar uit. De cijfers van politie en brandweer bevestigen dat. De brandweer kreeg tijdens de jaarwisseling ruim 3800 meldingen van incidenten. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Wel zijn er meer mensen met oogletsel binnengekomen. Gebracht bij het Oogziekenhuis in Rotterdam, 24 tot nu toe. De meeste slachtoffers zijn geraakt door siervuurwerk. In Brazilië is kort voor de beediging van president Lula da Silva een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij probeerde in het gebied in de hoofdstad Brazilia binnen te komen waar de festiviteiten worden gehouden. Lula wordt rond deze tijd geïnstalleerd als president. Hij won eind oktober de verkiezingen van de zittende president Bolsonaro. Sinds die verkiezingsuitslag lopen de spanningen op tussen de aanhangers van beide politici. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw overleden bij een ski-ongeluk. Dat gebeurde in het populaire wintersportgebied het Zillertal. zillertaal De 28-jarige vrouw kwam op een steile piste ten val. Brak door een veiligheidshek en viel daarna over de rand van de piste naar beneden. Een half uur later gebeurde hetzelfde met een Duitse vrouw. Zij raakte zwaar gewond. En ook een Nederlandse vrouw van 27 kwam ten val en raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt waarom de drie skiers op dezelfde plek ten val kwamen. Op meer dan 140 plekken in Nederland zijn zwemmers vandaag het water ingedoken tijdens de traditionele nieuwjaarsduik. In Scheveningen renden duizenden mensen rond het middaguur de zee in. Deze jaarwisseling was de warmste ooit gemeten met 15,5 graden in de beeld. Maar de temperatuur in de Noordzee lag op 7 graden. En het weer vanavond en vannacht regen. Vannacht is het ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en vooral s ochtends regenachtig. Smiddags ook wat zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de AWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Alleen terugkerend verkeer op de Zand 1, Zandvoort, richting Hoofddorp komt in de file. Tussen Zandvoort en Bentveld heb je ongeveer een half uur op onthoud.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 typisch Lammens met Ger Lammens. No more champagne. Welkom lieve mensen, welkom in dit nieuwe jaar met de allerbeste wensen van mij en van Benno, mijn trouwe technicus. Velen onder ons hallo hebben een veelbewogen jaar achter de rug en 2022 is voor velen een getal om snel te vergeten. Maar we stappen fris dit nieuwe jaar in vol goede moed. Ik wens jullie vooral veel liefde toe in 2023. Dit nieuwe getal. Benieuwd wat we allemaal gaan beleven. Uh, ik kreeg een, uh, een mail van Anneke Panhuizen uit Alkmaar. Die begint dit jaar in ieder geval heel feestelijk. Ze schrijft: op 1 januari ben ik. En op 1 januari 2011 zijn Ben en ik getrouwd. Dat is nog eens een mooie start. Voor jullie dan ook de felicitaties van Cliff Richard. Oh. Congratulations zeggen. Mensen, de poedersuiker die is over dit mooie mengpaneel. En uh, we zitten aan de appelflappen, ik tenminste. En uh, Benno heeft nog een oliebol. Heerlijk. Je bent een oliebol. En uh, we gaan naar YouTube, een Ierse rockband met Bono. En uh, uh, even kijken, Adam was het en Larry Mullen op de drums. De bezetting van die groep is vanaf het begin ongewijzigd gebleven, wat uitzonderlijk is in de popgeschiedenis. Want zelfs de entourage van de groep van manager, geluidstechnicus tot de roadie en director. is in de loop der jaren bij YouTube hetzelfde gebleven. De band is politiek actief mensenrechten en steunt vele goede doelen, onder andere door benefitconcerten en inzamelingsacties. A new year's day. het legendarische Live Aid op 13 juli 1985. Dat was de definitieve doorbraak van deze groep. We gaan naar Céline-Marie Claudette Dion, oftewel Céline Dion. De Canadese zangeres met meer dan 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd in zowel het Frans als in het Engels. Is dus zij een van de bestverkopende artiesten aller tijden. We gaan luisteren naar het bekende liedje van John Lennon en Yoko Ono. Maar dat klinkt nu volledig anders. So this is Christmas. And what have you done? No Wille Calberti, lieve mensen, was het een zwaar jaar. Ze nam niet voor niets afscheid met een grote show en een documentaire. Eerst werd haar zoon Johnny de Mol door zijn ex aangeklaagd... voor poging tot doodslag, waarvoor hij vrijgesproken werd. Maar toen kwam ook de zware slag dat haar dochter uit haar huwelijk... met haar eerste man Jopo Onk, Danielle, zwaar ziek is. Ze vecht voor haar leven door middel van de reguliere geneeskunst... en door alternatieve therapieën. We wensen Willeke een beter nieuwjaar waar waar ze zelf over zong in Gelukkig nieuwjaar. beginnen aan de toon, warm gekleed, mutje op. Wie nog valt, staat snel weer op. Dan kiest iedereen zijn route, slaat soms plots een paadje in. Het maakt niet uit wie er wint, we komen samen bij het begin. Gelukkig nieuw. zit aan de appelflap. Oh ja, ja, ja. <laughs> Jij mag het wel. Ja, Heerlijk. zit onder de poedersuiker. En mijn hondje ligt aan mijn voeten. Die lieve Pepper. Mensen, we draaien nog een keer gelukkig nieuwjaar... maar nu vertolkt door Linda Schöne. Wie is dat? Nou, de carrière van Linda begon in 2014. Ze werd genomineerd voor een 3FM-abort... en trad onder andere op bij De Wereld Draait Door. Dat was haar doorbraak met haar melancholische... ritme- en blues muziek En ze was voornamelijk vroeger bekend van alternatieve muziek... droeg hele korte rokjes, had een grote mond... en... Uh, ze heeft zichzelf na twee jaar stilte opnieuw uitgevonden. Geen korte broekjes, geen schreeuw om aandacht, geen Amsterdam. Maar terug in Nijmegen meldt haar platenmaatschappij. Is er een theeleut die muziek maakt zoals zij dat wil met als resultaat? Haar carrière gaat beter dan ooit. We gaan luisteren naar Linda Schöne en gelukkig nieuwjaar. naar Abba. Ik vind het echt zo'n nieuwjaarsdaggroep. Ja. Met die heerlijke. Hè, met die heerlijke dames, zou ik maar zeggen. Ja, Welkom. Um, Welkom. ja Abba. En dit keer, heel leuk. I have a dream, maar dan in het Spaans gezongen. Ik heb een keer gedineerd met Agneta Veldskog en toen vertelde ze dat ze eigenlijk van studio naar studio vlogen... en dat ze niks van de steden en landen zagen, alleen maar studio's... en dat ze vaak wakker werd in een hotelsuite... en zich afvroeg in welk land ze nu weer bevond... Nou, zoals bij mij dus in Nederland. Wederom ABBA, maar nu de Spaanse vertolking. Ze zongen het in alle talen van I have a dream. We dromen allemaal van een betere toekomst... en vooral een gezond nieuwjaar en vooral vrede. Ik heb maar één droom en ik wens jullie toe... dat jullie dromen dit jaar mogen uitkomen. Al is het maar één droom, lieve mensen. Estoy sonando. Uh mm -hmm. today So far away, all my troubles. Al de problemen. Lekker zo ver achter ons liggen. Laten we dat ook maar doen in dit nieuwe jaar. Alle problemen wegschuiven. Weg onder het tapijt. We gaan naar Lara Fabian. Pseudoniem van Lara Krokaert. Belgische zangeres. Haar vader is geboren in België. En haar moeder. Sicilië. De eerste vijf jaar van haar leven bracht ze door op Sicilië en toen ze acht jaar was, toen verhuisde ze naar België, toen kreeg ze voor Sinterklaas een piano en haar liefde voor werd. Ze nam zangles. Haar vader promoteerde haar en liet haar optreden in de omgeving van Brussel. Kleine optredetjes. En in 1906 won ze een wedstrijd Le Trapin de Bruxelles waardoor ze haar eerste single kon opnemen. Dat werd het nummer La Ziza eh, en Pleur. Ze werd ontdekt door een producer die haar vroeg om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in 1988 in Dublin. En met het nummer Quart haalde ze de vierde plaats voor Luxemburg. Dat was de Start van haar internationale carrière. Een lang verhaal, maar we gaan luisteren naar Lara Fabian. Joe. Aangevraagd door Idelet, Idelet Koornman uit Maarssen. Dat is de vrouw van de betere muziek, zou ik maar zeggen, die ze vaak aanvraagt. Dit keer Lara en Fabian, we vergeten er nooit meer. We gaan een sprong maken naar rock en roll en wel naar een groep. De Firebirds, die een rock en roll formatie die enorm furore maakt in Duitsland... Met als frontman de Nederlander Roy J. Martin... die ook alle instrumenten bespeelt en de zang voor zijn rekening neemt. Overal waar ze optreden is het een gekke huis. Zo energiek spat de muziek uit de speakers. Van hun nieuwste LP draaien we Blinding Lights. Hit-tip van Ger. Met als Nederlandse frontman Roy J. Martin. Ze maken furore in Duitsland en spelen de zalen helemaal plat. Mensen, vuurwerk is mooi, hè? we hebben ernaar gekeken... maar wat een ellende voor onze huisdieren. Mijn hondje Pepper bibberde van angst... en hondenkenners hebben mij ooit verteld... dat je in zo'n situatie de hond niet mag troosten... want, zeiden ze, anders beloon je die angst, zo denkt een hond. Nou, ik vond het zo zielig dat ik dat bibberende Peppertje... toch maar in mijn armen heb genomen en tegen alle adviezen in. We gaan naar Sir Elton John... Reginald Kenneth Dwight heet hij eigenlijk. Hij heeft verkocht meer dan 300 miljoen opnamen en daarmee is hij een van de best verkopende artiesten aller tijden. Your song. It's a John. Ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, hoe kom ik er opeens op? Een nieuw jaar, als je elkaar niet meer vertrouwt, als je blazend bent het vorig jaar, moet je dat maar vergeten en toch weer proberen mensen te vertrouwen. zit ingewikkeld in elkaar, maar het beste is als je gewoon je vertrouwen geeft, dan open je je armen. Adella Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer, alle drie niet meer onder ons, gek idee. En als je elkaar niet meer vertrouwen kan... Wat? Gelammend? Nee, dat is ook niks joh. Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar een dam, naar niet toe.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 Als je me daar niet vertrouwen kan, wat blijft je dan? Zo is het ook meneer, als je me daar niet vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Stil aan voor, er breekt ergens een brand uit. In de brandweerluis steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook rijdt hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Als je me kan niet meer vertrouwen gaan, dan blijf je dan, zo is het ook weer niet. Zo is het toch meneer, als je elkaar niet meer vertrouwen kan... Mensen eigenlijk bezinkt Ramses Shafi alle ingrediënten voor een fantastisch powerful nieuw jaar. Met zijn krachtige stem geeft hij aan wat er zoal van belang is voor een mooi en bewogen leven in 2023. Met inhoud dat wens ik jullie allemaal toe. Je krijgt er energie van, zing, vecht, hel bit lachwerk en bewonder.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 Het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, weg, huil, wit, blach, werk en ronden. Zing, weg, huil, wit, blag, werk en ronden.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 Groot moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, weg, huil, dit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, dit, lach, werk en bewonder. Zing, weg. En... in dit nieuwe jaar. We gaan naar Ravelle Celeste Rosso. Liefkozend Nini Rosso, genoemd in Italië. Zijn ouders stuurden hem naar de universiteit... en op zijn negentiende verkoos hij de trompet boven zijn studie... waardoor hij uit huis moest. Hij was gedwongen zijn ouderlijk huis te verlaten. Toen ging hij in een nachtclub spelen. Daar sliep hij boven... DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende week.